En uh, goed, ja, mijn naam is uh, Jong Jongepier en uh, ja, laten we beginnen met uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, het gaat nu over uh, twee weken, want de afgelopen week was ik er niet.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 En dan zou je denken van uh, dat uh, de donkere dagen, uh, dat, dat, dat heeft zeg maar meer invloed. Omdat mensen zeg maar, uh, nou ja, langere nachten hebben. Maar uh, wat blijkt nu, uh, het, het komt eigenlijk meer doordat mensen dingen op de tast doen. En ja, dat, uh, dat helpt altijd heel erg goed om, uh, ja, laten we zeggen... Uh, het, het puntje A naar het paaltje B eh, te krijgen. Ja, goed. Ja, nou, de staatsschuldmeter zat op 476,3 miljard in het rood. Ja, dus de afgelopen uh, twee weken is mijn vakantie zo on ongeveer 300 uh, miljoen in het uh, rood gegaan. Rooier gegaan, zeg maar. Nou, goed, dan gaan we even naar de nieuwsberichten. We uh, beginnen met het uh, Europees Hof...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 Bij de belasting op prostitutie is wel heel duidelijk dat de overheid eigendom van je lichaam is of die er zich eigenaar van je lichaam vindt. Want alle arbeid die je ermee doet, in dit geval is er ook seks of webcam seks, daar willen zij gewoon een gedeelte van zien. Net zoals een, als een pooier dat wil eigenlijk.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 gerund wordt vanuit Nederland of als ze daarvan kunnen zeggen van nou de eigen feitelijke controle zit in Nederland, dan uh, wordt dat gewoon als Nederlands bedrijf geschouwd. En wat is dan de sanctie? Want ik kan me goed voorstellen zoals je Chinees zegt, nou uh, <laughs> Kijk ik ga geen, uh, ik ga niet, uh, dat is veel te ingewikkeld hè, Want die, uh, ja, die, die verdient uh, zeg maar uh, 50 cent aan zo'n transactie.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 En dan staat de deur altijd open om uh, op te treden. ja, daar hangt altijd een zwaard van damoklesles boven hun hoofd. dan uh, ze kunnen heel, ja. een heel eind, uh, goed uh, business doen en dan op hun, uh, 67's een 67e keer de toebolle gaan bekijken hier en dan op het vliegveld opeens kajing. ja. Uh, zeg, hey, u heeft u niet aan de Nederlandse wet gehouden in het uh, verkopen aan Nederlandse klanten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 Want uh, ik, ik weet niet of ik zomaar uh, een Chinese bank reken. Hè? China heeft nog wel een handje van om zomaar eens uh, een wet te lanceren die uh, van alles doet. Dus uh, om daar nou zomaar mijn geld. Ja, er zitten natuurlijk in, risico's in aan inderdaad. Maar dat is altijd afwegen tegen het risico dat je hier loopt. Dus als ze hier helemaal de economie de nek omdraaien met allerlei belastingen en regels en ja. invoerrechten. En op een gegeven moment, net, net zoals met bitcoin, het is heel volatiel.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 Nou ja, ik heb de Wikipedia-pagina erbij. Mm, oh nee, Duitsland voerde de omzetbelasting weer in. Uh, Nederland voerde pas in 1934 in, om de crisis tijd uh, keniaanse op te lossen. <laughs> als het slecht gaat, dan ga je mensen meer belasten. Dat is altijd uh, apart in Nederland. Ja, uh, als, uh, als de etels door een hoeven zakken, dan hoor je nog een zak meel bovenop. Maar, nu lees ik dus ook, dat uh, de Castiliaanse Alcaballa, uit de 14e eeuw, uh, was volgens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 Dat zal ja. weer door gemeentebelasting betaald worden. Ja, er wordt een, een felle strijd, vindt plaats in Zwolle, over het omdopen van de naam naar...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 <laughs> en, en, maar hoe het bij Zwolle zit, dat weet ik niet. Dat zou ook al zoiets zijn. Het moet op ja. de kaart komen te staan. Ja, dat, maar ja, het is inderdaad gemeenschapsgeld. En, maar elke stad of gemeente heeft ook wel een of andere slogan, sowieso. En, en daar wordt dan weer zo'n reclamebureau van ingehuurd om dat te verzinnen.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 En wederom weer met een lulverhaal natuurlijk. Ja, ja, ja. Lulverhaal is het belangrijkste bij kunsten. Ja, dat is inderdaad... Ja, het is vernederend, denk ik. Maar je ziet die dingen nou ook in Amerika opduiken. Daar hebben ze nou ook... Dat, dat, die, uh, dat, dat, ja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 En uh, nou, vrij dikke actie, knielen tijdens het voetlopen. Maar nou blijkt dus, uh, want het loopt er weer ontzettend ik snap hoog. Het nog niet. Wat is daar dan uh, precies de actie aan? Nou ja, ja ik ben volgens mij op. dat ze nou, nog uh, meer slaaf loopt... zijn als op hun knieën zitten. Maar... Ja, dan lopen de emoties, zeg maar, uh, ontzettend hoog op, ineens. Ja. Want ja, onze troepen zitten overal uh, van ons uh, Romeins rijkje. Dus uh, waarom zou je dan de vlag? En uh, dat was dan ook het uh, argument van Trump. Maar nou blijkt dus, dat doen ze dus nog niet eens zo heel. Lang in, uh, in het uh, American Voetbalstadion. Dus een Volkslied en uh, weet ik veel wat en overvliegende straaljagers. Dat is 2009, hè, geloof ik. In 2009, maar dan krijgen dus die voetbalteams krijgen Elford. daar, geloof ik, uh, gemeenschappelijk uh, ook 5,2 miljoen dollar voor van uh, het Department of Defense.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 is ook iemand die, uh, weet ik veel, weigerde te staan of zo, of mee te zingen of... ja, ja, het raar was... aan deze, die Caperni-cheek ja. of zoiets, die dat, uh, die, die dat heeft, is begonnen. Dat is ook, hij is dan tegen massa gevangenen zetten van, van uh, zwarte Amerikanen en dan had, had hij een t-shirt van Che Guevara aan. Dat <laughs> beetje, ja, dan heb je niet helemaal goed de Wikipedia gelezen over wat ja. Che Guevara allemaal, uh, waar die voor staat. Hij heeft hij zelf welke... een gevangenis gerund, waarin hij uh, zelf mensen vermoordde? Het is zeker altijd een goed idee om uh, Wikipedia pagina's uh, goed, uh, Wikipedia is goed uh, te doorspitten. Ja. Dan kom je achter dingen. Ja. Bijvoorbeeld, nou ja, dat het Nederlands Koninkrijk inderdaad nog maar 200 jaar oud is. Dus, uh, en dat je zelf een van de latere koninkrijken uh, zijn. Dus uh, dat wij uh, op zich. Uh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 Dus al niet te min uh, brak daar uh, een paar decennia later een uh, burgeroorlog uit. Ja. Maar uh, goed, ja nee uh, ja, we dwa behoorlijk af. Ik, ja, we, we hadden het over zolen nog steeds toch? daar. Ja, we hadden het over zwolle, maar ik, ik, de link zie ik niet helemaal, maar uh, goed, uh, we gaan even verder met de berichten. Laten we dat even doen. Uh, ja, ja, je zal maar op je parkjes van medicijntje zitten wachten... ...dat je al heel goedkoop in China hebt gescoord... ...omdat je bijna niet kan rondkomen van je kleine pensioentje. Ja, heeft het douane ook allemaal in beslag genomen. Grote jaarlijkse internationale actie...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 En uh, ja, dan moeten natuurlijk gelijk in actie komen, want slachtoffers, dat, uh, dat willen ze niet. Tenzij ja. je natuurlijk medicijnen importeert en weigert de boetes te betalen en uh, weigert je te laten arresteren, dan uh, moet je gewoon uh, doodgeschoten worden. Het waren vooral, uh, erectiemiddelen en afvangpillen hè, en uh, ja. slaaptabletten die uh, gev gevangen werden. Ja, terwijl je zou zeggen, slaaptabletten, dat moet de overheid toch geweldig vinden. Ja. Mensen onderdaan allemaal een beetje in slaapzus. <laughs>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 kom ja ik weet, ik weet wel dat sommige mensen ja. wel eens bepaalde uh, aspirines dan uh, bij de apotheek haalden want er zat toch een opiaat in en als je dat hmm. verbrandde, kon dat uh, net zo werken als de heroïne. ja oké okay. <laughs> ja, dan doe je het, verpoeder je, het doe je het op een stoffolie met aansteken eronder en oké okay.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 De, deze, dit jaar heb ik mij uh, een kroon uh, laten uh, vervangen in de tanden. Maar uh, daar had mijn tanden dat, zeg maar uh, die, lied dat, uh, die bestelde dat zeg maar in China. Ja. Dat vertelden ze ook. Nou vraag ik me af of dat uh, hartstikke illegaal <laughs> is. <laughs> Illegale kroon heb jij gewoon. Ja. Uh. Als er maar btw op betaald wordt. Dat uh. zal wel weer kloppen. Ja. ja, maar we gaan nog even verder. Ik heb hier nog een uh, berichtje. Ja, we gaan naar de politie toe. Of in ieder geval naar de ordehandhavers. Er was een, een roep om ordehandhavers ook maar eens te bewapenen. Dus volgens mij dat dan de BOA 3. Dan uh, ben je buitengewoon opsporingsambtenaar uh, die bevoegd is om een wapen uh, te dragen. Ja, de politie vond dat weer geen goed idee, hè? Nee, die zeggen, ja, het betekent dat de politie het geweldsmonopolie verliest. Iets waar politieagenten toch voor opgeleid worden. Ja, politieagenten die, die vindt het natuurlijk niet leuk als er een orderhandhaver ook met een pistool mag lopen. En eh, ja, want kennelijk wil de politie af en toe ook een ordehandhaver neer kunnen schieten. En dan willen ze dus geen risico lopen dat er teruggeschoten wordt. Nou ja, uh, maar het is ook wel een beetje cru, hè, want... Uh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 Als het zover ik weet, krijgen die mensen niet heel veel betaald. Niet dat is niet te vet. Nee, dat is echt heel weinig. Ja, het begint salaris, maar daarna doen ze geloof ik allemaal cursussen en trainingen en dan gaat een salaris ook omhoog. Dat is op zich wel raar. In Amerika verdienen die bakken met geld, die zitten heel erg boven de vrije sector. dat heet asset het toch? Ja, dat had ook nog, Maar die worden daar eigenlijk omgekocht. Je vraagt je af waar de loyaliteit van deze mensen vandaan komt om zo'n beroep uit te voeren.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 Ja, dan kom, dan kom je nergens. Ze hebben macht. En nou ja, dat is ook wat waard, vermoed ik. Ja, het, ja, uh, ja. zeker. Voor, uh, voor, voor sadisten is dat natuurlijk heerlijk. Maar I er staat hier ook. ook dat leidt tot uitspraken zoals... dus jij mag ook bekeuren. En benamingen als werkelozen met een melkortbaan. Uh, ze worden vaak niet als volwaardige politie gezien. <laughs>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 ja, ik, ik kwam van de week ook zo'n uh, verhaal tegenover iemand... die had echt uh, tientallen jaren vastgezeten. Die was ook gewoon vergeten. <laughs> hij uh, zat in voorarrest. Hij heeft ook nooit een rechtszaak gehad. Sorry, <laughs> en, maar, en er waren ook geen documenten meer over hem te vinden. <laughs> en uh, hij zat en hij zat maar, zeg maar. En hij was verder niet yes. capabel om, uh, om aan het juiste belletje te trekken, zeg maar. Echt uh, heel sneu. Maar ik zat zo uh, te denken... Uh,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 ...omdat, nou, dan is het makkelijker om op het publiek in te hakken, weet je wel. Ja, en, en die afstand is heel belangrijk. Die afstand Of, uh, of ze denken van, nou, oh, hier kunnen mijn vrienden ook tussen zitten... ...of mijn schoonmoeder of uh, mijn, uh, nou, misschien schoonmoeder niet te goed voorbeeld... ...maar ja, als het bekend is met elkaar is het gewoon moeilijker om geweld te gebruiken... Ja. ...en te escaleren. Terwijl als ja. jij naar een andere stad komt en je kent er niemand... ...en je bent met een hele grote groep, dan uh, kan je er zo op hakken. En, en je moet natuurlijk ook ja, tot steeds drastische maatregelen gaan... Als het volk zeg maar die regels niet deelt. En dat is ook een ja. gevolg van steeds belachelijker worden de regels. Ja, dus dan moet je dan krijg je ook meer geweld, want ja, het begrip is minder. Boeven zullen natuurlijk altijd zeggen dat zij onschuldig zijn.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 ja. Mitch, die ene uh, advocaat hebt of die uh, medische specialist die uh, altijd zegt dat het uh, <laughs> ja. dat hij, dat hij om uh, het leven gekomen is. Niet door politiegeweld, maar omdat hij stopte met ademen. Ja. Ja. Nou ja, ja ik bedoel nogmaals, eh, ik zou niet graag een agent willen zijn in, uh, in een huishouden. Weet je, gewoon in een situatie van een huishoudelijk geweld en dat soort dingen. Want ja, er wordt wel veel van je gevraagd.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 ja, ik kom je op 800 euro uit, geloof ik. Ja. En nee, alleen nog wat boetes kwijt. En nog worden er fietsen gestolen. Hè? Ja, uh, <laughs> ik moet trouwens nog mezelf even corrigeren, want ik zei uh, BOA 3 aan het begin van dit stuk. Dat is uh, BOA Domein 6. Uh, dan mag je inderdaad de uh, handboeienwapen, stokpeperspray vuurwapen en uh, sofians, uh, hond uh, bij je hebben. En BOA 3 is alleen maar handboeien, dus uh, ja...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 We hadden er nog een gerelateerd bericht, meende ik. De politievlogger. Ja, politievlogger en uh, het maffia-team ook nog. Ja. Uh, zullen we eerst met de vloggers beginnen? Ja, de politievloggers schenden de privacy van burgers. En ja, er is dus een politieagent die heeft zijn bodycam en dan neemt hij allerlei dingen op over arrestaties. En, en die wordt nou uh, teruggefloten omdat hij dan. Uh, dat zou dus de privacy schenden van de uh, gearresteerden.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 vergroot. Ja, dat klopt, ja. <laughs> ik moet er inderdaad ook wel eens aan denken. Als ik, wel, ik kijk ochtends nog wel eens naar de WNL of zo. Als ik uh, een bak koffie aan het drinken ben, dan sap ik even door, uh, door het nieuws heen. En inderdaad, VNL ze er heel erg goed in, in zo'n probleem even aan kaarten. Dan weet je ook meteen waarom die omroep bestaat, weet je wel, die zijn er heel dat goed dat, in. Uh, ochtendprogramma van de publieke omroep? Ja, ja, met die vrouw die altijd zo verbaasd in de wenskijl. Oh man, ja, ik heb dat, <laughs> ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk bijna nooit televisie, maar ik was laatst in een hotel en toen had ik ochtends de TV even aangedaan en dan startte u op dat kanaal.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 Roze kleur Fleur eten uh, of Merel, en dan, uh, <laughs> ja, ik wist niet of, of, of de artiestennamen zijn of dat ze echt zo eten maar in ieder geval, um, en die, die hebben dan een probleem gevonden, weet je wel, en dan, uh, dan stuurt ze een reporter op pad die dan uh, het probleem nog erger gaat vergroten, en dan uh, komt er toevallig een politici, politicus aan tafel die dan weer een oplossing heeft, weet je wel. Ja. En dat doen ze heel vaak en ook in het grote natuurlijk met, ik denk dat zo'n hele, uh, al die oorlogen in het Midden-Oosten, dat is eigenlijk, je, je, ga, je neemt een grote vlag mee, een Nederlandse vlag, dan ga je in Urusgan rondlopen en allerlei mensen hun uh, leven moeilijk maken. En als je dan, ja, als je daar wat mensen vermoord en de F-16's gooien daar wat bommen af, en met een Nederlandse vlag erop, dan, dan krijg je die mensen natuurlijk een enorme hekel aan Nederlanders en ook al hun bloedverwanten tot, tot in de vijfde uh, degree.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 uh, je, je bezittingen worden gescheiden, uh, familieleden worden van elkaar gescheiden, schoenen uit. En zij, zij gebruiken nou dat hele terrorisme als het brekeijzer om al jouw rechten af te schaffen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 Ja, klopt. Het is altijd gewoon beloond voor het falen eigenlijk. Hè. Ja, het is net zoals Orwell is natuurlijk War is Peace and uh, Freedom is Slavery and Ignorance is Strength, maar ook eigenlijk falen is succes. De, ja. Ja. Dus door, door middel van falen werken ze zichzelf naar, naar meer macht toe. dat was trouwens ook nog een andere hieraan gerelateerde politiebericht. De Nederlandse politie richt een team op. Ze gaan achter uh, ja, de Italiaanse maffiateam. Uh, ja. Ja, het mooie hieraan is de uitspraak dat uh, ja, Paulus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 Want als je een goede familie hebt. Zeg maar. Die jou afperst. Dan ben je ook zeker van dat andere families je niet overvallen. Ja. ja ik denk dat, dat met de maffia op zich betere afspraken te maken zijn. En het is natuurlijk ook zo dat de maffia blijft je niet achterna lopen met morele adviezen over gender neutrality ofzo. Ze willen alleen je geld zien en dan steken ze je restaurant niet in de fik. Dat is, dat is gewoon. De, de deal. En dat is eigenlijk heel helder, eh, ondanks dat het natuurlijk een overtreding is van het non-agressieprincipe, maar het is veel fijner dan, dan mensen die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 Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Nee. Uh, dat was in de, in de periode van de drooglegging. Dat uh, was de grote concurrent van El Capone. En uh, die had de, de maffia, of tenminste de Italiaan... die zich met de maffia hadden uh, verbonden, onder zich verenigd. Uh, en hij heeft een Amerikaanse tak... ...van de maf oh, Italiaanse maffia opgericht in Amerika. En hij had dan de bijnaam... ...de titel... Uh, ...Capo di tutti capi. De baas ja. van alle bazen. Nee, de kapitein van alle kapiteins. <laughs> ja, zoiets, ja, zoiets, ja. Maar uh, het, het grappige is, die man die... Uh,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 Want moorden en uh, dat is nog niet eh uh, moorden en afpersen dat is nog niet illegaal, dus daar heb je meer wetgeving voor nodig.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 Uh, punten aan het worden is met dit soort wetgeving. Het ja. Ja, dit, ja, dit is sowieso in ontstaan, dat is al heel lastig geworden. Hè. Dan moet je ook al hele dossiers voor aanleggen en uh, boek waarschuwingen uh -huh. geven. En dat kan eigenlijk ook al niet meer. Dit gaat, zeg maar, hè, niet uh, zoals het uh, bedoeld is. Ja, dus dit, hier heb je gewoon eigenlijk waar je sprake van is, er zijn verschillende wetgevingen die elkaar kruisen. Zeg maar, hè. Dus uh, nou, je hebt dan het ene probleem, dat is dan zeg maar. Uh, uh, mensen die zelf uh, uh, arbeidsongeschikt. Uh,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 En vindt, oh ja, hier, ik heb hier nog een aan, hieraan gerelateerd bericht, um, wet Diba uh, moet direct van tafel, Er zit er een man met een glas wijn voor zijn <laughs> uh, ziet er uh, even een dikke, dikke spek op. <laughs> CDA is je? <hij>, uh... <laughs> ik weet het niet. Ja, Hans biseuvel dat kan wel ja. Uh. Waar, is... gaat, waar gaat die wet over?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 uit en mijn god. Maar dat is niet het geval. Ik denk ook niet als je ZZP'ers de nek omdraait dat je dan automatisch vakbondsleden erbij krijgt. Maar, want het is, het is inderdaad, <fie> ja, ik denk dat veel mensen het niet meer zien als, als iets wat in hun voordeel werkt. Ja. Nee, het is een beetje net als CDA. Het gaat dood door, hoe uh, noem je dat? Het sterft staat door uh, ouderdom, zeg maar. Ja, ja bij ons, op het uh, terrein zit een bedrijf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 bedrijf. Ik heb er bij een bedrijf meegemaakt waar ik werkte en dan zat letterlijk één iemand bij een vakbond. En toen de camera's kwamen, nou vlak voordat de NOS langskwam, kwam er even een bus aan met allemaal mensen waarvan je weet dat die in een uitkering zitten en die stonden een beetje lawaai te maken met trommels en fruitjes. Ja, de NOS gaat filmen en dan waren ze weg ging iedereen op de bus in en dan stond uiteindelijk die ene uh, weer asiel, uh, asiel <laughs> alleen. Uh, mm. De ja. parkeerplaats koude uh, kleuren, zeg maar. De Oostenrijkse school van de economen zegt natuurlijk ook dat de enige manier om je loon daadwerkelijk te verhogen is je productiviteit te verhogen. En dat kan je natuurlijk doen door hard werken of door meer kapitaalgoederen in te schakelen waardoor je productie omhoog gaat ja. eh, per gewerkte uur maar niet door. Een, ja, aan de linkerkant zien ze het altijd als een strijd. Je moet, je moet vechten hè, ervoor. Uh, maar het is, het, is, het is niet een strijd, het is een liefdesrelatie. Net zo min, als je kan vechten voor je relatie, dat is ook altijd een rare term. Je moet er.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 Je kan niet, als iemand maar 10 dollar aan productiviteit oplevert, dan gaat niemand hem inhuren voor 15. Want dat betekent dat een ondernemer er 5 dollar verlies op maakt per uur. Waarvoor zou hij dat doen? Dus ja, dat is, dat is de enige keuze: productiviteit omhoog halen. Ja, Het zou mooi zijn als je als ondernemer, zeg maar, structureel mensen zou kunnen onderbetalen.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 Bestaan. En zo zien ze dat dan vaak. Ik denk dat mensen nog een positieve neiging hebben om naar hun eigen kans te kijken misschien. Dan lijkt het heel rooskleurig.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 Ja, de mensen, ze moeten er uit de lengte of uit de breedte komen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 heb je er eigenlijk niks meer over te zeggen. Ja, maar ook het sociaal contract... daar teken je natuurlijk nooit voor. Er wordt nee, je nooit is... een moment gezegd van... nu nee, nee, nee, ben je dat in zelf staat een contract te tekenen... je ja. bent 18 geworden... en uh, ja. wil je het of wil je het niet? En daar uh, staan ze te optioneren... überhaupt in. Nee. Uh, yeah. Dus dat, dat bij, de, bij de overheid zijn natuurlijk ook mensen... die nog niet geboren zijn... Die, überhaupt nog, die helemaal niet kunnen tekenen. Die zijn ook al onderdeel van het sociaal contract... Ja. want die moeten de schuld terugbetalen. Maar toch is er iets...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 dat ze belasting moeten betalen. En dat dat goed is. Ja, maar als je erin opgegroeid bon bent... dan kan je alles vanzelfsprekend vinden. Ook de raarste religies en voodoo dansen. En uh, mm -hmm. ja, je natuurlijk allemaal, ja, dat is op zich Als je maar jong genoeg begint daar... maar is het natuurlijk ook onderwijs verplicht en uh, van de staat. Als je maar jong genoeg in begint... dan kan je mensen van alles wijsmaken. maken.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 Als, uh, ook zoiets als je hond. Uh, uh, als uh, mens dat te ervaren is natuurlijk niet altijd even uh, prettig. Want <lacht> uiteindelijk, hebben we, ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk geleerd uh, van uh, nou we zijn allemaal mensen. Maar ja, dat speelt overal een rol. Ik heb, wij zijn natuurlijk ook een nummer, je BSN nummer. En je, uh, mm. ik denk niet dat, dat je voor Mark Rutte iets anders bent dan een productieunit. Hij kent je niet, hij ja, ja, daardoor... voor de belastinginspecteur ook niet. En, en daardoor komt dan ook hè, de termen als loonslaaf en belassingsslaaf ook wel naar voren. Eh, maar het is een lastig uh, iets. Het is ongeveer dezelfde categorie als uh, iemand een uh, natie noemen. Want dan gaat uh, de uh, discussie ook al vrij snel uh, op slot. Ja. Uh, en dat is met slavernij ook wel zo. Ja, maar je moet er een goede definitie van hebben. Dat kan het nazi denk ik ook wel. Als je er een goede definitie van hebt, dan, uh, ja, ja. dan is het wel duidelijk. Wat ik altijd wel sterk vind is die uh, definitie van die melk en mix hanteert... om het verschil tussen een huisslaaf en een veldslaaf uh, uit te leggen. Ik weet niet of jullie dat filmpje wel kennen.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 <laughs> <laughs> weet je wel. <laughs> Larkin Rose heeft ook zo'n filmpje, ja, ja. The Jones Plantation, ik weet niet of je die kent.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 ...om zijn oorlog te vechten. Er is zelfs nooit... nog uh, hoe dat uh, New York... ...laten bombarderen, omdat die... Uh, ...dat de New Yorkers niet in dienstplicht wilden. Ja.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 dus, uh, ja. uh, dus er was geen vliegtuig, vliegtuigbombardement, want die uh, vliegtuigbombardement... Absoluut niet. Nee, dat is ook niet. Nee, even dat mensen niet denken van... Uh... Nee, maar kanon is ook een bombardement. Ja, uh. klopt, klopt. Ja, dat was ook een... Uh, ja, ja, artillerie. Ja, maar we gaan nog even verder. Um, even kijken, kijken, waar waren we ook alweer? <laughs> Jeus, hey, Ja, dat goed. Duizel. <laughs> ja, Duizelbloem, ja. We gaan even naar Duizelbloem toe. Uh, ja, wat, wat is er nu weer dan uh, met Dijsselbloem? Uh, uh, gaat dit over die, uh, dat hij ons nog meer uh, afscheidscadeautjes gaat geven? <laughs> nee. Hij uh, wil meer samenwerken <laughs> met de EU. Hij uh. wil de solidariteit.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 En dan kunnen ze ook zeggen van nou, uh, zijn er wat belastingongehoorzame mensen in, uh, in Utrecht? Uh, dan dus sturen we even wat Spaanse politieagenten op af, want uh, nee, die hebben er wat minder moeite mee. Ja.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 gang van zaken gaat worden. Je ziet ook best wel, het lijkt mij, tenminste dat er relatief veel aandacht voor is, in de media, het lijkt alsof wij echt moeten denken van ja, bedrijven die niet belasting betalen, die zijn fout. Ja, ja. En... ja dit, is, dit speelt ook weer heel erg in op sentimenten onder de bevolking, die denken van inderdaad, ja, inderdaad, pak daar het geld maar, dan hoef je niet bij mij te pakken. Maar ja, wat er mm -hmm. nooit gebeurt bij de overheid is dat ze dan bij jou één cent minder belasting laten betalen, ze pakken er alleen nog een hele hoop belasting bij van die bedrijven. Ja, precies.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 Ja, heeft daar groot voordeel van met dit soort regelingen, omdat ze daardoor heel veel winst, een, wel een klein percentage, maar van een heel groot omzet afromen, doordat ze een, een, ja, een deeltje sluiten met dat soort bedrijven. Dus het is heel dubbel. En aan de ene kant wil de overheid natuurlijk graag deeltjes sluiten met dit soort bedrijven, dat ze zich vestigen. En aan de andere kant moeten ze flink op de trommel slaan uh, en zeggen van: ja, kijk eens, mensen die betalen helemaal geen belasting. En uh, je ziet het al met die enorme boetes. Hè. Bijna al deze bedrijven hebben allemaal miljarden aan hun broek ge gekregen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 <laughs> nee, nou, geen mijnen, daar hebben we niet over, maar regeringsbesluiten. Uh, <laughs> regeringsbesluit. Wet, wet, wet, wettelijke ja, mijnen zijn niet. Ja, wettelijke <laughs> mijnen, <ja. laughs>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 Dat, dat wordt anders zo'n beetje verkocht. En uh, dat is ook een aspect. Ik denk dat dat... Uh, ja, nou, maar er werden ook we... laatst... Uh, <tie> gingen ze proberen... Of, of nee, Google was het geloof ik. Gingen ze de zoekterm proberen met, uh, met sponsoring. Uh, je, je kan bij, bij AdSense kan je bepaalde zoektermen kan je, ja, kan je geld voor betalen. En dan, dan loodsen ze mensen die die zoektermen in iets in jouw richting op. En toen dringen mm -hmm. ze de zoekterm kopen... ...how to burn juice of zoiets. <laughs> how, how to kill juice. En dat lukte gewoon... ...want er zat geen bescherming in dat systeem. Ja. En, en, maar dat zijn natuurlijk puur opzetjes... ...om zo, om zo bedrijven discrediet te brengen. En dat zou bij ja. ons inderdaad uit die hoek kunnen komen. Ja. Maar je ziet al dat heel... ...in het verleden al overal die commentaarsecties... ...gesloten zijn. Omdat ze het niet meer bij te houden... ...viel. Ja. En ja, dat maakt de zaak natuurlijk... ...een stuk minder interessant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 Die, uh, ja, die, die zeggen dan, uh, ja, dan gaan we maar helemaal van het net af. Of die kleine, kleine alternatieve media sites Afgezien van het feit natuurlijk dat het ook weer een, een free speech uitbraak, uh, een, een nappe overtreding is. Omdat uiteindelijk word je met geweld bedreigd. Net zoals die Gregorius Nextgold, die al een paar cartoons geplaatst. En ik kreeg uh, om, uh, in het hols van de nacht een inval van uh, een flink aantal politiemensen die hem van zijn bed ligt. Ja, gewoon een arrestatieteam. Ja. ja.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 Een fenomeen daarin dat alle pakketjes informatie, uh, die werden langs zoveel kanalen uh, gestuurd, dat ze niet onderschept worden. Maar dat blijkt ook gewoon tijden niet meer zo te zijn, weet je wel. Dus ja, het, het wordt voornamelijk gecontroleerd en heel veel paniek erom. En ja, en dan had uh, Al Gore het nog zo mooi verzonnen, dat internet, maar... <lacht> <lacht> het, uh... <lacht>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 Weg en een, een modderweg ontstaan op het internet. Een, een, een klassenstrijd. Twee, twee, twee strijden. Maar ondertussen, al zo als de overheid dat wil op doen... Hebben ze ook al zo'n soort verhaal om uh, bitcoin uh, af te schaffen met de medewerking van de Piratenpartij?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 In het Duits, natuurlijk, maar dat durf ik niet. Ik uh, ben een hoge route te toveren. Mm -hmm. Maar ja, mensen die, die het meest. Tot slaaf zijn, zijn eigenlijk mensen die, die onterecht denken dat ze vrij zijn. Ja, hoe kunnen mensen vanavond nog gaan slapen? Zo van. Hebben uh, <laughs> ja, we nog een leuk berichtje om sluiten eigenlijk? Uh, ja, dan moet ik even gaan kijken. Ik Kijk, moet die webcamseks moeten eindigen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik, ik kan even kijken, Jan, waarom Hillary Clinton, die. Uh, haar boek <laughs> Is die nog niet verdwenen, moet... <laughs> <laughs> die, die, die hele klint is echt een droom, maar die, die maar niet door wil spoelen. Hè. Zo oh, oh, nog... Je had hier nog een berichtje van Klaas uh, over de staatsschuld die afgenomen is. Ja. ja Zullen we daarmee goed eindigen? Goed nieuws. Ja, ja, ja. Ik heb nog niks gehoord over uh, belastingteruggaven. Staats... Ja, maar ik kom niet overeen met de staatsschuldmeter die we iedere keer behandelen. Naar, uh... Nee, dat, uh, dat moeten we even uitplaatsen. Hoe zit dat? Dat ik weet dat... ik niet. Dan moeten we echt een expert even erbij halen. De staatsschuldmeter is dat iets meer... Dat is toch gewoon een scriptje? Nee, het... nee, nee, nee, die wordt wel uh, gecorrigeerd <laughs> Dat merk ik wel altijd. Eén uh, keer gaat hij met 300 en... miljoen uh, per week omlaag.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 Die schulden overgenomen, dus dan moet je dat bij de staatsschuld optellen. Dan nou kom je op, 1000% van het nationaal product. Uh -uh. En ja, nee, dan zegt de Britse financiën, die zijn waarschijnlijk nee, dat, dat doen we even niet.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 En de rest eigenlijk alleen nog maar uh, de eindsjoen. En die start ik nu in, ik zou zeggen, toedeledokie. Hoi, hoi. Hoi. Ik heb een hoop idee. Ik heb een stapje gekomen. Ik heb alleen een nieuwe spook. Dat was de idee. En de rails. Even kijken hoor. Ik heb het gekoppeld aan...